1 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Roemeense ex-premier Adrian Nastase heeft geprobeerd zichzelf het leven te benemen. Hij ligt gewond in het ziekenhuis. De ex-premier schoot op zichzelf, enkele uren nadat het hoge rechtshof in Roemenië vandaag had bepaald dat een eerder opgelegde straf van twee jaar cel wegens corruptie gehandhaafd blijft. De sociaaldemocraat Nastase sluisde tijdens zijn premierschap van 2000 tot 2004 ruim anderhalf miljoen euro weg naar de partijkas. De Nationale Postcode Loterij is niet van plan om zes mensen 2500 euro te betalen. De loterij gaat in hoge beroep tegen de uitspraak van de rechter... die vandaag bepaalde dat de loterij de deelnemers moet betalen... omdat het bedrijf hen had misleid. De zes die de zaak aanspanden wonnen met een code in een brief... een bedrag van 2500 euro en stuurden de bon in. Maar ze ontvingen niets. Volgens de loterij ging het in de betreffende brief... slechts om een kans om het bedrag te winnen. Dat zou op de achterkant van de brief staan...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 Het weer. Vannacht droog, overdag wordt het 22 tot 25 graden. S'avonds volgen vanuit het zuiden buien, mogelijk met zware windstoten en onweer. De volgende dagen af en toe zon, het wordt iets koeler en er is elke dag wel een buitje. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Strupsteen. Goedendag, hartelijk welkom terug bij Kasa Luna. We zijn er nog een uurtje en uh, ik ben hier niet alleen, ook Rob van Kolwijk, die zit hier nog naast mij, is familierechtadvocaat. En scheidingsmediator. Uh, wij hebben een vraag geformuleerd. Nou, niet Rob. Rob was daar niet bij betrokken. Dus uh, als u een slechte vraag vindt, dan moet u het hem niet aanrekenen. Maar die vraag is: hoe voorkom je dat een echt scheiding ontaart in een groot drama, veel ruzie en financiële strubbelingen? Uh, daar kunt u over bellen als u daar ideeën over heeft of ervaring mee heeft. Uh, en u kunt uh, ook bellen, en dat is misschien. Uh, nou, nog wel interessanter. Als u gewoon iets wilt weten over echtscheiding... en dat kunt u dan vragen aan familierechtadvocaat en mediator Rob van Koolwijk. Moet u wel even bellen met 0800-1121. 0800-1121. U kunt uh, mailen naar casaluna.ncf.nl... en u kunt twitteren naar hashtag Casaluna. Je hebt zelf getwitterd, zie ik Rob. Hoe laat was het? Oh, dat was vanmiddag. Dat was vanmiddag al, ja. ja zodat even... iedereen die misschien niet meer durft te bellen op kantoor uh, nu misschien de vraag kan stellen. Ja, precies. <laughs> uh, eens even kijken. Um, gisteravond. of Nee, goedenavond. Ik ga even naar de mailtjes. Ja, want er zijn ja. vrij veel mailtjes al binnengekomen. Dus ik begin even met wat mailtjes zometeen om de bellers. Uh, ik kan niet bellen omdat ik in het buitenland verblijf. Ik wil even vertellen hoe het ook kan gaan. Ik, vrouw van 59, ging zeven jaar geleden scheiden. Mijn ex-man had altijd weten te verhinderen dat ik zou werken, leren of op een andere manier mezelf ontwikkelen. Net een paar maanden voor het uiteengaan was het me gelukt een klein baantje te vinden. Vervolgens werd mijn ex ziek raakte zijn werk kwijt. Hij vond dat alles mijn schuld was... en heeft via de rechter drie keer alimentatie geprobeerd van mij te krijgen... waarvan twee keer bij de meervoudige kamer. Ik verdiende ongeveer 1000 euro per maand... had bovendien nooit gewerkt tijdens het huwelijk. De alimentatie is hem uiteindelijk niet toegewezen... omdat hij zelf voldoende had om in zijn levensonderhoud zijn te voorzien. En dat was ook zo. Hij vroeg meer geld aan mij dan hij ooit in zijn leven had verdiend... Ik kan nu nog niet begrijpen dat zoiets kan gebeuren in Nederland. Dat een advocaat zo, minst, zo iemand kan bijstaan met zo'n vraag. Het was en is volkomen belachelijk. Pure pesterij. Vriendelijke groet, Agnes. Zou je, wat zou jij doen als iemand dat zou zeggen? Nou ja, kijk, het punt is dat ik vind... dat je allereerst een inschatting moet maken van je proceskansen. En aan de hand daarvan kan beoordelen... Van ja, wat heeft zo'n verzoek überhaupt zin? En als ik het goed begrijp... Ik uh, ken niet alle feiten en omstandigheden natuurlijk, maar als ik begrijp dat mevrouw duizend euro verdiende, ja, dan is het natuurlijk weinig zinvol om daar een procedure over te gaan starten. En dan zal ik mijn cliënt uh, adviseren om dat niet te doen. En als die dan toch zegt, ik wil dat je het doet, ja, dan hebben we wel een probleem. Want ja, dat is een kansloos verzoek en daarmee moet je volgens mij niet bij de rechter komen. En wat moet er dan gebeuren met zo'n advocaat die dat wel doet? Nou ja, kijk, het punt is dat um, op het moment dat je dat wel doet en je hebt daar een keuze voor, ik weet natuurlijk niet wat er allemaal nog meer speelde of er nog vermogen was of andere geschillen die er waren, maar uh, wat moet er met zijn advocaat gebeuren? Ja, um, als hij bepaalde grenzen overgaat, daar hebben gelukkig heeft de advocatuur gewoon een eigen instrument voor, namelijk het klachtrecht. Ja. en op het moment dat je die grens overgaat die in het klachtrecht is geformuleerd dan um, kan dat tot gevolg hebben dat iemand uiteindelijk... als hij maar voldoende klachten krijgt... Uh, ja, niet meer als advocaat mag optreden. Maar, maar ga, ga je ook een grens over als je alimentatie vraagt... terwijl je weet dat dat zinloos is? Um, nou ja, een, het voeren van een kansloze procedure... dat is volgens mij wel iets wat uh, uh, meegewogen kan worden... bij de beoordeling van... handel je wel zoals een advocaat betaamt. Ja. En de vraag is natuurlijk... We horen nu het verhaal van één kant, maar het verhaal van de andere kant, hoe staat dat ervoor? De rechter heeft uiteindelijk een beslissing genomen, heeft het verzoek afgewezen. Um, kijk, het punt is natuurlijk ook dat uh, in zo'n situatie, hoe zijn de verhoudingen tussen partijen? En um, um, ja, hoe, zorg je, hoe, hoe zorg je nou voor dat het gedraaid wordt? Hè? Want uiteindelijk zijn ze drie keer bij de rechter geweest. En dan denk ik van ja. Um, had het niet anders gekund. Hè? Hadden mensen niet met elkaar rond de tafel gekund... en hadden ze niet met elkaar kunnen gaan praten. En kennelijk lukte dat niet op, op, op een of andere reden. En da dat is natuurlijk wel iets wat je volgens mij in je achterhoofd moet houden... als je in zo'n strijd-situatie zit. Ook al lijkt het zo dat praten zinloos is en niet meer nodig is... stel het vooral wel voor en ga probeer het toch. Want mijn ervaring is dat het dan toch vaak lukt... om er samen uit te komen op een redelijke manier. Ja, en dat je ook in de toekomst nog... Uh kunt overleggen en elkaar ja, nog eens kunt spreken. En dat je dus niet op deze manier hoeft terug te kijken... op je, ja. je ex-scheidingssituatie, ja, want dat luidt... is natuurlijk wel vervelend. Ja, absoluut. Ander mailtje nog even. Wat dachten jullie van het omgekeerde? Ik, ZZP-man, dus kleine zelfstandige, zonder personeel... Uh, kinderloos, gescheiden, na 18 jaar huwelijk... kon vertrekken met 5000 euro schuld en dakloos. Ik moest tekenen voor afstand van alle rechten. Ik wil niet over mijn schuld of een schuld praten. Het was uh, een scheidings. Confedant. Ik leef al meer dan acht jaar onder bijstandsniveau. Terwijl zij in een mooi eigen huis woont met haar nieuwe echtgenoot. Dubbel inkomen met goed pensioen. Maar ik heb gekozen. Vergane liefde heeft zo'n prijs. Fijne nacht verder. Ja. Ja. Nou ja. Daar kunnen we verder niet zoveel ja, aan toevoegen. Dat of... zijn de keuzes die je dan zelf maakt. Hè? Dat, uh... En dan uh, ja. kijken van wat vind je zelf redelijk. En. Uh... Ja. ja. Hij, hij leeft ermee. Ja. We gaan naar de telefoon. Johan, goedenacht nacht met Johan. Goeie nacht. Wat wil je ver vertellen of vragen? Uh, ik had een vraag en die is het volgende. Ik uh, zit uh, zelf in een uh, scheidingsprocedure die uh, gaat eraan komen. Uh, Waarbij uh, uh, mijn echtgenote uh, en mij in, uh, in gemeenschap van Goederen zijn uh, getrouwd. Uh, wij gaan ervoor kiezen om in eerste instantie in privé te gaan scheiden. En uiteindelijk zal er ook een zakelijke scheiding plaats moeten vinden. Uh, nu was mijn vraag, kan je dan in het convenant wat je samen gaat opstellen ook een eikmoment voor het zakelijk deel opnemen? Dan kijk, Het voordeel van met elkaar praten... En ik wil om... even die vraag bestel, uh, begrijpen. Wat is een oh, eikmoment ja. voor het... Uh, uh, ja, eikmoment, wat ik denk bedoeld wordt, is de, de pijldatum of het moment waarop alles verdeeld wordt. Is dat uh, wat u bedoelt? Ja, ja. ja correct. En pijldatum, dat betekent eigenlijk, om dat even verder toe te lichten... Um, nou, je gaat kijken naar wat is er allemaal. Nou, dat doe je op de zogenaamde pijldatum. Je spreekt samen een moment af. Dat je kijkt van oké, okay, wat hebben wij nou allemaal gezamenlijk. Nou, dat neem je op in dat echtschijningsconvenant. Uh, wat allemaal gezamenlijk is. En je spreekt ook af tegen welke waarde uh, je dat gaat verdelen. En je kan zeggen van nou we doen dat tegen de waarde op hetzelfde moment. Of je zegt van nee dat doen we niet op de waarde nu maar op een ander moment. Of in het verleden of in de toekomst of ja. hetzelfde. Dus zijn, ja, dat is eigenlijk dus dat eindmoment, het peildatum is het moment waarop je kijkt van nou, wat is er allemaal, wat is het waard. Spreek je dat gewoon samen af? Dat spreek je samen af. De wet geeft er ook regels over, maar je hebt gewoon alle vrijheid in uh, ex-scheidingsland... om de afspraak te maken zoals je ze zelf goed vindt. En als je met elkaar dus uh, in gesprek bent en samen kijkt naar een passende oplossing, dan kun je dus en een afspraak maken van oké, okay, ten aanzien van de privévermogensbestanddelen gaan we het zo doen. En in het convenant nemen we op hoe het gaat gebeuren ten aanzien van het zakelijk deal. Dus dat kan allemaal worden vastgelegd. Het is wel van belang dat iemand goed oog houdt... voor alle fiscale componenten die daarbij een rol spelen. Want dat wil nog wel eens vergeten worden. Latente fiscale claims die daar een rol bij spelen. Dat betekent eigenlijk dat het zomaar kan zijn... dat je een bepaald vermogensbestanddeel verdeelt. Hè? Dat de één iets krijgt. Maar dat er eigenlijk nog op de lange termijn... nog een keer met de fiscus over afgerekend moet worden. En dat is natuurlijk wel iets wat je moet weten. En dat kan je als leek eigenlijk niet weten. Dus daar heb je dus ja, een, een gespecialiseerd familierechtadvocaat voor nodig... om je daar op te wijzen en je bij te begeleiden. Om een fiscalist? Nou ja, dat hoeft niet eens zozeer. Want het zijn meestal zaken die uh, uh, bekend zijn bij iemand ja. die uh, dit werk gewoon doet. Ja. ja. Uh, uh, Johan? Ja? Werken jullie examen in dat bedrijf? Of is dat... Uh, nee, inmiddels niet meer. Maar de aandelen zijn wel nog bij beide in handen. Ja. Was dit antwoord genoeg voor jou? Of heb je er nog wat over te vragen? Uh, nou, er zijn, uh, in, als je in zo'n traject komt, natuurlijk legio-vragen. Ja. Uh, en Die krijg je ook niet allemaal uh, beantwoord. Uh, maar dit was een van die uh, vragen die nog wel bij mij uh, ja, rustte, zeg maar. Uh, omdat je probeert het toch allemaal in... Uh, en zoals het ook in, in het programma naar voren komt... In, in goed gesprek uh, uh, samen eruit te komen. Omdat ja, een vechtscheiding, daar, de, we zijn alleen maar verliezers in. Mm. En ik denk, geloof ook wel in het feit dat als je dat probeert, uh, maar daar heb je natuurlijk ook twee partijen voor nodig in alle redelijkheid goed af te spreken. Um, ja dat je dan denk ik, als je al kan spreken van een uh, winsituatie in de scheiding, want die bestaat er niet. Maar dat je er dan wel allebei goed uit kan komen. Lukt dat bij jullie? Uh, dat gaan we meemaken. Mm. Ja. Ziet het er goed uit? Dat denk ik niet. Nee, ik denk niet dat het heel soepel gaat verlopen. Maar dat zullen de gesprekken moeten gaan weergeven. Maar ja, er is vermogen, er zijn bezittingen. Dus dat zal wel een beetje touwtrekken worden. Maar nogmaals, ik blijf daarbij. En daar zal vast niet iedereen altijd hetzelfde over denken. Maar ja, als je probeert toch in goed gesprek... en de verdeling daarin eerlijk te maken... dan moet dat allemaal goed, goed te regelen zijn. En als je maar probeert uh, helder te denken en te blijven denken... en rationeel te blijven denken... dan mm. moeten dat soort dingen volgens mij tot stand kunnen komen. Ja, ja. En wat ook wel een praktisch uitgangspunt is... en dat is heel moeilijk wat ik me zeer zeker uh, uh, kan voorstellen... is: maar probeer ook de ander te, te behandelen zoals je graag zelf behandeld wil worden. En dat is wat soms wel eens wordt vergeten. En uh, als die basishouding er is... dan lukt het eigenlijk vrijwel altijd om er, uh, om er samen uit te komen... En um, nou ja, veel succes daarmee. Ja, dankjewel. Nou ja, misschien ja. ook wel een leuk punt is wat je daar ook zegt. Hè, zoals je zelf behandeld wilt worden. Ik uh, zou dan uh, als een luisteraar ook andere mensen iets mee willen geven daarin. Uh, het is nooit, ik zeg altijd welk huwelijk er ook is, het is nooit altijd slecht geweest. Hmm. En uh, er zijn, dus je hebt elkaar niet voor niks getroffen en er zijn goede jaren geweest. En dan houd dat als uitgangspunt in hmm. je achterhoofd altijd. En ga elkaar dan daardoor niet opeens na het leven staan. Ik ga ook eens terugkijken naar die periodes die er wel goed waren. Ja. En, daar, en daarvan kan ook een heel groot waardering en respect van uitkomen. Het lijkt me belangrijk dat je dat nu al realiseert. Dus ja. uh, mooi, mooi gesproken. Absoluut. Bedankt voor het bellen en, en sterkte ermee. Ja, uh, gaat zeker goed komen. En jullie vinden een goede uitzending. Dankjewel. Dankjewel. Dag. Dag. Uh, ik doe even nog weer een mailtje tussendoor. Wij gaan scheiden, zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Eh, koude uitsluiting. Eh, wat is dat? Koude uitsluiting betekent dat je met elkaar hebt afgesproken... in de huwelijksvoorwaarden. Dat het vermogen wat van de een is, dat blijft van de een, En het vermogen van de ander blijft van de ander. En je gaat niet iets uh, ja, wat van de ene is gezamenlijk maken. Ja. Maar wat je dan vaak in de praktijk ziet... is dat mensen dat wel met elkaar afspreken. Uh, dus eigenlijk ja, net doen alsof ze financieel... volledig een gesplitst leven leiden, maar feitelijk daar niet naar leven. Ja. En dan ontstaan meestal de problemen daarover. Ja, maar het is ook wel heel, heel zakelijk als je je huwelijk wel daar voortdurend naar leeft. Ja, maar er kunnen natuurlijk bepaalde redenen aan de grondslag liggen. Ja. Uh, bijvoorbeeld hè, als iemand vermogen heeft vanwege zijn familie. En uh, uh, beide partijen zijn het erover eens van... oké, okay, dat vermogen wat van je familie komt, ja, dat moet volledig buiten ja. ons beide blijven. Nou, dan is dat een keuze die je maakt. Maar je ziet wel dat dat steeds minder voorkomt, omdat het inderdaad wat... Uh, ja. Want dan krijg je bijna dat de een in het restaurant het eerste rondje geeft... en dan het tweede rondje. Omdat ja, dat... nee, ja de, de, op zich sta, staat dat er dan weer een beetje los van. Oh. Want het gaat over de kosten van de huishouding. En daarvan wordt meestal afgesproken... Van, nou, dat dat wel naar evenredigheid van inkomen wordt gedaan. Alleen als er dan wat overblijft en dat staat op de rekening van de een... Ja, dan blijft dat ook van die één. Ja. Goed, uh, de, de koude uitzending dus. Uh, en onze medi mediatie... Me mediatie? Ja. Zeg, nou, zo staat het er. Zei ons dat we toch twaalf jaar zorgplicht hebben. Dat we zeggen als één van ons niet meer voor zichzelf kan zorgen... dan, dan bestaat die plicht dus. We hadden geen huis samen. Betekent dat dat geen van ons in de bijstand kan komen de komende twaalf jaar. Uh, maar dat de een dan eerst bij de ander moet aankloppen En gaat deze nieuwe wet uh, daar dan eventueel iets aan veranderen? Hartelijke goed. Ja, dat zijn twee zaken die door elkaar heen lopen. Eén zijn de huidsvoorwaarden, want dat is een afzonderlijk ver, uh, verhaal. Er moet worden gekeken naar van, nou, hoe moeten die worden afgewikkeld. En um, nou, als er geen gemeenschappelijke eigendommen zijn, in het geval van koude uitsluiting, betekent dus gewoon dat de een houdt wat hij heeft, hè, zoals ik zojuist heb uitgelegd. Um, dus dat daarover niets te verrekenen valt. En wat de vervolgstap is, is dus namelijk dat er wordt gezegd... van ja we hebben wel een onderhoudsverplichting gedurende twaalf jaar. En dat is dus het onderdeel partneralimentatie. Um, en dat is dus de vervolgstap dat je moet gaan kijken... aan de hand van wat heb je nodig en wat kan je betalen... Ja. Uh, hoeveel dat bedrag dat zal moeten zijn. En, en de bijstand, is die dan onmogelijk als je die zorgplicht hebt? Uh, nee, want wederom geldt het dus zo dat, uh, zoals ik net al zei... dat uh, ja, het laagste van de twee bedragen uh, bepaalt. Dus Zoals ik net al uitlegde. Um, als je dus uh, 100 nodig hebt om van rond te komen... en de ander kan maar nul betalen. En dan wordt het bedrag dus wat wordt vastgesteld nul. En als het bedrag uh, 100 is wat je, no wat je uh, kan betalen... maar je hebt maar nul nodig, dan is het ook weer nul. Ja. Kijk... Nee, nee, maar het... dit is een andere vraag ik... natuurlijk. Hè? Want... Nee, nee, dat snap ik. Alleen dan vervolgens is dat dan volgens het recht, om het zo maar te zeggen... Uh, hoe het dan in elkaar steekt. Je kunt natuurlijk samen de afspraak maken dat jullie het allebei van belang vinden... dat de ander nooit in de bijstand komt... omdat er minimaal een dergelijke bijdrage betaald kan worden... ongeacht hoe de wettelijke regels zijn, want die vrijheid die heb je. Ja. Um, maar het is dus niet zo dat als je een afspraak maakt... dat dat een garantie betekent dat je nooit in de bijstand komt. Want dat is afhankelijk van... een allerlei factoren die een rol kunnen gaan spelen... gedurende de periode dat die alimentatie loopt. Ja, maar kan het ook zo zijn? Want, want uh, als ik de, die vraag goed begrepen heb, dan, dan uh, zegt hij... dat is eigenlijk net als met uh, eerst je huis opeten. Mm -hmm. Dan krijg je ook geen... als je een huis hebt, krijg je ja. geen bijstand. Dus ja. als je een man hebt die geld mm -hmm. heeft, krijg je ook geen bijstand. Nee, dat klopt. Want de bijstand die zegt ook... Uh, uh, of ja, de sociale dienst van de gemeente, die zegt dan... van ja, uh, als er dus een onderhoudsverplichting is die uh, er bestaat, dan zul je eerst bij die persoon moeten aankloppen... om te kijken, kan ik daar een bijdrage van ontvangen? Um, en uh, mocht blijken dat dat niet zo is, dan zal uh, er een bedrag worden vastgesteld. Dus ja, die, die, die, uh, die sociale dienst die is dus ook niet gebonden aan afspraken die je met elkaar maakt... En dat zit natuurlijk erin dat de bijstand is een vangnet. Daar kom je alleen maar voor in aanmerking als je geen andere middelen hebt om rond te komen. En als je vermogen hebt of je kan een inkomen vergaren doordat je werkt... of omdat je een inkomen vergaren doordat je alimentatie ontvangt... en dan zul je eerst van die mogelijkheden gebruik moeten maken... voordat je van het vangnet gebruik kan maken. Ja, we gaan even naar de volgende bellen en dat is mevrouw Jansen. Ja, hallo. Dag mevrouw Jansen. Ja, goedavond. U heeft een vraag? Of... Ja, ehm... Um... Moet ik het verhaal ook nog eventjes vertellen? Ja, als u dat wil doen, want u heeft dat net aan mijn collega verteld... Ja. maar dat hebben wij niet gehoord. Um, nou, het gaat over mijn dochter. Uh, ze is 24 jaar getrouwd. Um, ze, drie maanden geleden belde ze me midden in de nacht op. Mam, ik kom naar je toe. Uh, Hij is gewelddadig geworden. Hij heeft me geslagen. En uh, ze kwam in de pyjama huilend... Uh, is de volgende dag naar de politie gegaan, heeft aangifte gedaan, heeft een advocaat genomen. De maat was nou helemaal vol. Uh, 13 jaar geleden had hij een vriendin genomen die die nog steeds heeft, zover we weten, en daar een kind bij gemaakt. Ze is toen niet gescheiden omdat het jongste kind pas twee jaar was en dat ze wou die, die jonge kinderen dat niet aandoen. Ze zijn nu 15, bijna 18 en een van 23 die het huis wil. En, um, nou, ze hebben een, een koopwoning. Zij verdient bijna twee keer zoveel als hij. Een koopwoning met 800 per maand uh, hypotheek. Een overwaarde van 110.000. Er is zo'n meneer geweest daar om het uh, te, te taxeren. Um, hij wil het huis hebben. Mijn dochter heeft tenslotte gezegd, nou ja, hou dat huis dan mij. Maar wat hij verder eist, van de kinderen zijn van mij... je mag niet meer het, uh, het huis binnenkomen. Ik eis de helft van de hypotheek, die moet jij betalen. En ik eis partneralimentatie. Nou ja, het zou betekenen dat mijn dochter dus op bijstandsniveau komt uh, te leven. En uh, nog niet eens een huis kan huren met haar inkomen... Uh, dat ze de kinderen in huis zou kunnen hebben... Afgezien daarvan, het is natuurlijk belachelijk dat iemand, euh, lijkt mij, een partneralimentatie moet betalen. aan de partner die zeer gewelddadig is. Mm -hmm. uh, La, laten we even met, met, Jans, mag ik even met dat laatste beginnen. Is dat een reden om geen alimentatie te hoeven betalen als je geslagen bent? Ja, kijk, bij de berekening van alimentatie spelen in principe um, financiële factoren een rol. Dus er wordt gekeken inderdaad naar de centen. Maar um, ook niet-financiële factoren kunnen een rol spelen. En daarbij hoort onder andere wangedrag. Op het moment dat iemand zich zodanig gedraagt, en dan moet dat verder gaan dan echtscheidingsgerelateerd gedrag, want dat een echtscheiding niet altijd even soepel en makkelijk verloopt, dat uh, wil iedereen denk ik wel van me aannemen. Uh, want ja, dat is nou eenmaal zo soms. Maar um, dat uh, uh, als het dus verder gaat dan echtscheidingsgerelateerd gedrag, en dus echt uh, uh, nou ja, gewelddadig is of probeert iemand te beschadigen. Um, dan kan dat voor de rechter een factor zijn om rekening mee te houden. Dus daarbij de vaststelling van de hoogte van het bedrag rekening mee te houden. Um, en dus... hoeveel, hoeveel wordt dat dan lager of hoger? Nou ja, in het uiterste geval kan het zover gaan... dat iemand dus geen bijdrage ontvangt wegens dat gedrag. Hm. En daar zijn diverse voorbeelden van bekend. Het bekendste voorbeeld, niet van een eigen zaak, maar uit de literatuur... Um, is um, een KLM-piloot die... Um, die, was, uh, die, die stond op het punt van vertrekken met zijn vliegtuig... en zijn ex-echtgenoot belde de directie van de KLM op... en die zei, mijn echtgenoot, die komt nu net van zijn partner af... van zijn nieuwe vriendin, en die heeft daar gedronken... en die is dronken en die probeert nu met een vliegtuig te vertrekken... vanaf Schiphol ergens heen. Nou, KLM neemt natuurlijk geen risico... en die zegt, nou, meneer van dat vliegtuig af... en die stelt een onderzoek in... En daaruit het onderzoek blijkt dat het allemaal gelogen is. En toen zei de rechter, ja, luister... gelet op hetgene wat hier is voorgevallen... Uh, heeft mevrouw de kans genomen dat meneer zijn baan zou verliezen. Want ja, als um, uh, door dat onderzoek, uh, ja, en nu het blijkt niet waar te zijn... Ja, kan dat zeer nadelige financiële gevolgen hebben voor meneer... omdat ja, zijn werkgever daar eventueel bepaalde sancties aan kon verbinden. Daarmee heeft mevrouw, dus, die de alimentatie ontving, uh, de baan van meneer op het spel gezet... En dan kan van meneer redelijkerwijs niet meer worden gevergd... dat hij een bijdrage betaalt. En toen werd daar dus bij de vaststelling van de bijdrage mm. rekening mee gehouden. Dus ja, het is niet zomaar dat je een vrijbrief krijgt... van ja, je mag alles maar zomaar doen. Um, en uh, nou ja, ik ken natuurlijk het verhaal van mevrouw Jansen niet... Uh, of van de dochter van mevrouw Jansen niet in alle details. En of dat veel kans maakt, dat kan ik ook niet zo door de telefoon vertellen... want het gaat om het complete verhaal. Maar het advies uh, wat uw dochter het beste kan geven is dat u... Uh, ja, gaat naar een, naar een, naar een, naar een nou ja, gespecialiseerd familieadvocaat die vervolgens um, uw dochter begeleidt... en uh, bekijkt ja, samen met haar wat haar positie advocaat. is. Ja. Ze heeft er een. Ja. En wat ja. zegt hij erover dan? Uh, dat heeft mijn dochter mij niet verteld. Nee. Maar in ieder geval, uh, wat ze wel iedere keer vertelt... Uh, dat is dat hij van geen kant wil meewerken. Hij heeft één keer een afspraak gemaakt met die advocaat... Mm -hmm. Die had voorgesteld van een gezamenlijke advocaat, dat is goedkoper. Mm -hmm. Die afspraak heeft hij weer afgezegd. Toen is er een mediator gekomen, maar hij wil haar niet meer zien. Dus hij gaat niet naar die mediator, terwijl zij dus wel gaat. Maar hij stuurt een afgevaardigde. Dat ja. soort, uh, hij wil van geen kant meewerken, absoluut uh, niet. Dat is natuurlijk lastig, hè? De mediation waar beide partijen niet aan tafel zitten, dat uh, lijkt me onmogelijk als ik... Uh, of een oordeel mag vormen. Maar um, uiteindelijk zal uh, meneer de beslissingen moeten nemen. En, um, nou ja, als, en als dat dus niet lukt in goed onderling overleg... dan zal de rechter een beslissing nemen. En natuurlijk kan, kunnen er allerlei verzoeken worden gedaan... maar de vraag is natuurlijk of die reëel zijn. En daar kan een advocaat uw dochter uh, bij helpen. En die kan daar een inschatting van geven. Um, en um, nou ja, aan de hand van gewoon de regels die er zijn... wordt dan bekeken wat haar positie is en waar het uiteindelijk op neerkomt... maar dat uw dochter in ieder geval moet beschikken over een bestaansminimum... en een dak boven haar hoofd, en dat ze dat kan betalen... dat is in ieder geval het minimum wat gewoon centraal staat in de berekeningen... Uh, uh, die worden gemaakt. Dus wat dat betreft uh, is dat ja, iets wat verdisconteerd zit... in dat hele alimentatieverhaal. Dat daarvoor wordt gezorgd. Maar, maar dan bijvoorbeeld of even over dat huis, hè? En dat die meneer ja. zegt, de halve hypotheek moet zij betalen. Dus ze woont er niet meer, het is niet meer haar huis. Ze mag er niet in, ze mag niet bij de kinderen komen. Maar ze moet wel de halve uh, hypotheek ophoesten. Dat klinkt um, mij niet logisch in de oren. Nou ja, dat ligt er dus aan. Want het is natuurlijk het samenspel van het verdelingsverhaal... en de alimentatie. Kijk, in het begin zo, als je samen eigenaar bent van een huis... ben je samen verantwoordelijk voor de lasten die daarmee gepaard gaan. Ja, maar hij hangt. neemt het huis over, toch? Dan. Ja, dus... Op het moment dat hij het huis heeft overgenomen... zal hij ook de volledige last van die woning moeten gaan betalen. Dus dat zal alleen maar in de situatie... zolang ze nog samen eigenaar zijn... dan zullen ze in beginsel allebei de helft van de lasten moeten betalen. Alleen bij de berekening van de alimentatie... zal dus met die last ook rekening worden gehouden. Dus linksom of rechtsom betaalt meneer Pasal nog steeds de volledige last. Want als hij degene is die alimentatie zou krijgen... Ja, is dat bedrag dan sowieso lager... omdat met die last aan de kant van mevrouw dan rekening wordt gehouden... En um, ja, dus feitelijk, op het moment dat het allemaal doorgerekend wordt... denk ik dat uh, de rekensom of uh, meneer betaalt alle lasten of de helft... en vervolgens een lager alimentatiebedrag, dat zal een beetje loter om het ijzer zijn. Dus vaak maak je dan de praktische afspraak dat degene die in het huis woont... ook de lasten betaalt van de woning omdat dat het best passend is in de feitelijke situatie. Ja. Nog even uh, iets anders daarover. Dat was ja. een overwaarde, zei u geloof ik, van 110.000. Ja, 110.000. 110. Dus dan zou die man eigenlijk 55.000 aan zijn vrouw Klopt. moeten betalen. Ja. Maar dat kan ja, die waarschijnlijk niet. maar mijn niet. heeft dus ook gezegd... nou ja, goed, uh, houd het maar. Maar ik wil uh, geen partneralimentatie betalen. Ik wil niet de helft van mijn hypotheek betalen. Ik wil wel alle bijzondere kosten van de kinderen betalen... Uh, of die kinderen bij hem in huis blijven, dat is dus nog een vraag. Daar zijn ze nog niet aan toe. Dan zou mijn dochter toch eerst zelf een woning moeten hebben. Ze woont nu bij een van haar zusjes. Uh, maar ja. het is ook nogal wat om zo met zich. Hou dat maar, lijkt mij. Wat ja, ik, nou ja, dat uw dochter zei: hou dat maar, 55.000 euro. Ja. Dat is nogal wat. Dat vind ik zelf ook. Nou kijk, ik, nogmaals, ik weet toen niet al de details en ik weet niet hoe het allemaal precies zit, maar wat, wat, nou ja, m n, m n wat wel voor wat... ons... ja, mijn die had gezegd, ja, uh, die had haar raad gegeven, laat hem dat huis maar houden, want jij uh, hebt het toch, uh, ja, ja, die, dat huis, dat spreek je toch niet aan, dat, dat hoef je niet, uh, als jij dat uh, huis houdt, hij, dan, hij moet eruit... Nou, dan krijg je een geweldige rel en dan kan je meteen een straatverbod aan gaan vragen. Want er gaan de ongelukken gebeuren. Hmm. Dus dit wordt allemaal ingegeven door angst? Uh, dat zal wel, ja. ja. ja. ja. Nou, en de vraag ja, is natuurlijk precies. of je vanuit, vanuit een angstgevoel... Hè, en, en, en dat, wat speelt, hoezeer ik begrijp dat als er zo'n situatie gaande is... dat de dochter van mevrouw uh, zich zorgen maakt... Of dat, of dat dan leidt tot de beste afspraken... En um, of ze dan over vijf jaar, als ze terugkijkt op de afspraken die nu gemaakt worden, denkt van: nou ja, dat was in de gegeven omstandigheden het beste wat ik kon doen. En nou ja, juist ook dan is het een taak van een advocaat om iemand te wijzen op van, uh, hoe het recht in elkaar steekt, wat de mogelijkheden zijn. En natuurlijk heb je de vrijheid om te kiezen wat je zelf wil. Um, en te zeggen: van nou, weet je, hou die overwaarde maar, dat kan, allemaal, dat kan allemaal best als je dat samen afspreekt. Alleen uiteindelijk gaat het natuurlijk om toekomstbestendige afspraken die je wil maken. En. Um, de, wat dat bedoel je met toekomst? toekomstbestendig? Dat je later terugkijkt en denkt... ja, ik heb het toen eigenlijk in de gegeven omstandigheden goed gedaan. En, um... Maar nu kun je er ook spijt van krijgen. Ja, ja. maar met zijn inkomen is, kan hij natuurlijk onmogelijk uh, haar uitkopen... Ja. Dat, dat... Het ja. is nog de vraag of de bank uh, het huis op zijn naam wil zetten. Ja. Daar is hij wel mee aan het proberen. Maar mm -hmm. ik vrees dat de, dat de bank zegt: Nou, meneer, u verdient te weinig. Ja. En, ja. U verdient 1600 ja. netto. Ja, en, en, een ach, hypotheek van 800. Uh, en, dat, dat kan natuurlijk niet meer. Nee, en één belangrijk onderdeel bij de constructie die nu voorligt, is nog uh, de fiscale component. Want ja, de fiscus die accepteert ook niet zomaar dat er dan wordt gezegd... van oké okay, laat maar even die, die, de helft van de overwaarde zitten. Want die zal dat zien als een schenking of als een afkoopalimentatie. Ja. Dus dat heeft ook nog zo'n component in zich... Uh, waar ook aandacht voor moet zijn. Maar als je dat nou zegt, hè, van, uh, hou dat geld dan maar... en je krijgt er later spijt van, kun je er dan nog op terugkomen? Hè? Um, dat ligt eraan op welke manier je tot die overeenstemming bent gekomen... en door wie je bent begeleid. Als je inderdaad een advocaat hebt gehad... en het was duidelijk dat je die helft kon krijgen... maar je hebt gezegd dat hoef ik niet... En dat blijkt heel duidelijk. er was er dus een stukken. getuige bij een, nou, Nee, niet de getuige. Maar op het moment dat je gewoon uh, duidelijk hebt van oké, okay, we hebben uh, gecorrespondeerd over wat die overwaarde is en hoeveel dat dan is. En vervolgens zeg je van nou, ik hoef het niet. En je zegt dan later, ja, ik heb daar spijt van. Ja, dan is dat wel een beetje pech gehad. Maar als je dat gewoon tegen je man zegt op een onbewaakte ogenblik? Ja, dan is vervolgens de vraag van oké, okay, ben je dan meer dan, ja, zoals dan volgens de wet heet, ben je dan meer dan voor meer dan een kwart benadeeld? Met andere woorden, ben je wat tekort gekomen? En als dan blijkt dat je dus eigenlijk minder hebt gehad dan wat je eigenlijk had moeten krijgen, en dat is eigenlijk meer dan 25% dan de helft, dan wordt vermoed door de wet dat je hebt gedwaald ten aanzien van de overeenkomst. En dat betekent dat je eigenlijk op een vrij eenvoudige manier die overeenkomst ja, kunt laten vernietigen. Dus dan is die overeenkomst van tafel en dan moet je het alsnog gaan afwikkelen. Hmm, okay, dus... dus die mogelijkheden zijn er wel, maar dat ligt er een beetje aan dus hoe het proces is verlopen tot, tot dusver. Dus je wordt begeleid door allebei door een advocaat die maakt dan die afspraken. Ja, dan zal dat minder maar snel dat aan de orde zijn. dat is niet gebeurd volgens mij. Mevrouw Jansen, nee. ik, ik, uh, ik kan me voorstellen dat u nog wel meer wil weten... maar ik wil graag naar de volgende bellen, zoals u het ja, goed vindt. Ja, dat begrijp ik, ja. Nou, ik, ik zie mijn dochter zondag... of zal in ieder geval hard een hartig woordje met te spreken. Uh, <laughs> wel vriendelijk blijven. Ja, uh, ja bedankt, uh, Dank u wel Successful voor de bellen en sterkt ja. ook. En uh, ook voor uw dochter. Um, ik kijk even in de mail weer. Uh, Geachter Rob van Kolwijk staat hier. Ik vind het betreurend dat men onvoldoende... Uh, of zeg maar gewoon oh, niet probeert te verzoenen. De gerechtelijke wegen in Nederland zijn schandalig. De scheidingen worden er geramd en de business van advocaten, mediators, rechtersadvocaten, ze halen hun winst. Daarna de banken en de leveranciers en van huizen met inboedels. De commerc commercie gaat voor op het terugherstellen van de relatie. Het is een schande. Ja. Herkenbaar? Nou ja, voor mij niet. Maar dat heeft er ook mee te maken dat ik dus uh, een mediation-praktijk heb. En... Wat daar gebeurt aan tafel, is als eerste praten over de echtscheiding zelf. En checken of je dus aan het juiste loket zit. En daarmee bedoel ik, eh, soms zien, hebben mensen een probleem in hun relatie... en denken van, nou ik zie scheiden als enige oplossing. En ik vind het dan de taak, of althans wij vinden het als leden van de VAS... en dat wordt breed gedragen binnen die vereniging... Eh, als onze taak om ook te checken, van ja ben je wel bij het juiste loket... Is de wens die je uit wel daadwerkelijk de onderliggende behoefte? Uh, de wens om uit elkaar te om gaan. Om de wens om uit elkaar te gaan. Dus je, dat checken jullie echt. Dat wordt gecheckt. Zou zeker. je toch nog niet even kijken of je bij elkaar kunt blijven? Nou, er wordt, er wordt doorgevraagd naar wat uh, het probleem is. En um, er wordt gekeken naar: van ja, uh, zij, is dit nou de enige oplossing die je kan bedenken? Of zijn er nog andere wegen? Nou, en vaak zie je dan dat een van beiden heel duidelijk daarin is. En die zegt: van nou, dit is echt wat ik wil. Uh, en de ander zegt van ja, oké, okay, als het dan zo is, dan accepteer ik dat wel. En um, het is niet zo dat wij inderdaad hè, een relatietherapie aanbieden of zoiets dergelijks. Maar ja, we hebben wel allemaal een breed netwerk om ons heen van wel dat soort mensen. Ja. Dus we denken van ja, op het moment dat iemand bij ons aan tafel zit... en die, uh, uh, er is twijfel over het onderwerp... ja, dan zal ik altijd mensen eerst verwijzen naar een therapeut. Um, en dat is ook ingegeven vanuit het idee dat uh, onderhandelen... En praten over uh, uh, zaken ten aanzien van echtscheiding en de gevolgen... die moeten worden geregeld, Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken... als je nog uh, twijfelt over de vraag, ga ik wel of niet scheiden? Ja. Want dan kun je daar ook niet over onderhandelen. Dus dan, um, en dan is denk het ook weinig ik... zinvol om daarmee aan de slag te gaan. En je denkt nooit van, ja, als ik dat nu zeg... dan zijn er dus geen klanten meer van mij en dan schiet ik erin. Ja, nou ja, zo commercieel ben ik dan weer net niet, denk ik. Ja. Uh, want ik, na het merendeel van onze leden... doen dit ook uit een soort van idealisme, toch? Natuurlijk wordt er geld verdiend... en natuurlijk worden de uurtarieven doorbelast... en de vergoedingen betaald. Um, maar uh, uh, vaak doen mensen dit ook. Hè, zoals ik straks al vertelde, ja, je wilt toch mensen proberen... verder te helpen naar een uh, bepaalde nieuwe fase. Ja, nog een mailtje. Inderdaad zijn mijn kinderen en ik de dupe van een trieste echtscheiding. Beiden zijn wij in de schuldsanering terechtgekomen. De ex-partner heeft een goede baan in schaal 14 bij Justitie. Weet je wat het is? Ja, dat is een bepaalde salaris. Ja, dat snap een, ik. Ik zal een beetje hoog hoe, hoe hoog het erbij. is. Dat zou ik niet durven zeggen hoor. <laughs> Zelf ben ik zoals afgesproken thuisgebleven om de zorg voor de vier kinderen op me te nemen. zodat de partner carrière kon maken. Nu heb ik nog steeds de zorg voor vier kinderen. en de zorg van onder andere studie, en, uh, studie van de kinderen. Op geen enkel gebied kun je een ex dan verplichten mee te betalen aan kosten. Lastig als een kind 17 is en naar een MBO gaat. Laat hier maar eens een regeling voorkomen. In Duitsland is men dit wel verplicht. Dat klinkt mij ook niet logisch in de oren. Dus. Maar dus nou, de... zeker is daar de, de kinderalimentatieverplichting, die is daarvoor natuurlijk in het leven geroepen. Dus maar dat werkt, werkt, werkt dat dan niet of zo? Daar nou ja, kunnen ja, mensen ook weer onderuit. Als mevrouw een baan heeft en inkomen vergaart, en uh, uh, dan kan aan hand daarvan worden berekend wat kosten de kinderen iedere maand en kan in overleg worden gegaan over welke bijdrage wordt geleverd. En ja en als je daar dan eens samen over eens wordt... dan kan je dat aan de rechter voorleggen. Ja. Maar dat is het doel van kinderalimentatie. Dat wordt voorzien in de kosten van de kinderen. Dus hier zou wel wat aan te doen hier hier, daar zou, zijn? Zoals ik het nu even op het eerste ogenblik hoor... De, zou, dat, uh, zou dat zeker wat aan te doen zijn. Omdat um, nou ja, kinderen kosten geld en kennelijk uh, heeft mevrouw uh, inkomen... Dus het kan bekeken en berekend worden waar, uh, ja, hoeveel dat zou moeten zijn. Er dus... staat nergens dat het een mevrouw is trouwens. Ik ga er ja. ook van vanuit. hoor. Maar, okay. uh, dat weten we niet zeker. Um, ik ga even naar de volgende bellen en dat is meneer Sloot. Ja, ik, ik heb een vraagje. Um, mijn ex, die woont met mijn zoon samen. Ja. En die is 33. En die hebben een eigen inkomen... En zij ontvond alimentatie van mij. Ja. En ik heb een, een gezin met een, dus met een dochtertje van zeven. Ja. Dus ik betaal iedere maand alimentatie. Ja. En ik heb gewoon een minimum inkomen. En hoe lang moet u nog al alimentatie betalen? Nou, in 2004 begonnen... Ja, Ik denk tot 2016. Ja, dat denk ik dan ook. Um, ja, en, en hoe oud is mevrouw? Mijn ex-vrouw, uh, ex ja. die is 59. Oh, hij is nu 59, ja. Oké. Okay. En wat is uw vraag dan precies? Uh, nou heb ik een paar keer gevraagd om dat alimentatiebedrag te verlagen. Maar dat lukt me voor geen meter. Mhm. Mm want u wil dat proberen om dat in onderling overleg met mevrouw te doen? Ja, maar dat wil ze niet. Ze nee. zegt, ik wil alleen maar meer. Ja. En en er staat ze, ja, de zielige vrouw op dan bij de rechtbank. Mhm. Mm ja, en uh, ik zit op een uh, minimum... Uh... Want daar bent u al geweest bij de rechtbank? Nou, drie keer al. Oké. Okay. En wat is daar dan uitgekomen? Ja, nou, dat het iedere keer in haar voordeel is. Ja wat vindt u dan moeilijk aan om dat te accepteren? Nou, kijk... Mijn, uh, mijn zoon... Die heeft ook een inkomen... En die, daar zit ze bij de rechtbank te beweren... Dat zij geen kostgeld vangt. Mm -hmm. Ja. Dus u denkt dat ze niet helemaal eerlijk is? Nee. Maar waarschijnlijk is er niet zoveel meer aan te doen... Als je drie keer bij de rechter bent geweest. Nee, ik ben ermee gestopt... Ja. Ja, Heb je nog een tip? Ik, nou ja, het punt is natuurlijk dat uh, een rechter uiteindelijk uh, een beslissing neemt. En uh, daar kan je het inderdaad niet mee eens zijn. Maar nou ja, op het moment dat, dat, dat iemand dan niet in een hoger beroep gaat... en zich ook neerlegt bij die beslissing... is dat dan hetgene waar beide partijen zich ja, aan hebben te houden. Ja. En, um, dat, ja, en bij een procedure is het... Uh, you win some and you lose some. Dus dat betekent dat je ja, een derde... Die hakt de knoop door. En dat kan betekenen dat het wordt uitgelegd aan de hand van het recht... en dan wordt er gerekend volgens de normen die er zijn. En kennelijk is de rechter ervan overtuigd... dat na alle argumenten van u en van mevrouw gehoord te hebben... dat er toch een bijdrage betaald moet worden. En daar heeft u het dan mee te doen. Ja, ja. Maar ze is ook altijd zo slim. Als ik te laat wil betalen... Dat is een deerwaarde omhoog stuurt. Ja, Ja. En ik heb het alleen maar over partneralimentatie. Ja. Ja, er is niet veel aan te doen, begrijp ik zo. <laughs> nou ja, kijk, het punt is natuurlijk dat. Um... Als u te laat betaalt, hè, als ik, ik, ik kan me zomaar voorstellen... als u al drie keer bij de rechter bent geweest... voor een wijzigingsprocedure, alimentatie, ja. dat de verhoudingen tussen u en mevrouw niet er al te best op zijn. Nee, nee. En een actie leidt tot een reactie, is het vaak. Ja. En kijk, op het moment dat u te laat betaalt en de verhoudingen zijn zo... ja, dan is de eerste stap die vaak wordt gezet is... inderdaad inschakelen van zo'n deurwaarder. Mm -hmm. En um, kijk, wat u natuurlijk nog kan doen... Um, en ook al zegt u van, ja, ik heb daar een hard hoofd in. Kijk, u heeft samen ook nog een zoon. Hè, die kennelijk bij mevrouw woont. Ja, um, maar die hebben een eigen inkomen, hè? Nee, dat 33. Ik, maar, dat snap ik. Alleen u heeft dus wel samen nog een zoon. Dus ik weet niet of er contact is tussen u en uw zoon. Nou, die, uh, dat, dat wordt tegengehouden, hè? Ja. Nou. ja ik, maar, wil, goed, ik, wil, ik wil dit ja. graag beëindigen. Dit, uh, want ik denk dat wij uh, u nie, niet zoveel voor u kunnen doen. Nee, nou ja, goed, oké. Okay. En, en ja, Er zijn meer mensen, dus ik, ik, ik wil graag door naar een volgende bellen. En er zijn ook nog wat mailtjes, maar ik wens u wel uh, ook sterkte. Ja, sterkte. ja, dank u wel. Ja, dank um, een, een vraagje per mail. Indien de moeder na een scheiding de omgang tussen vader en kinderen onmogelijk maakt... vind ik dat de vrouw geen alimentatie meer zou mogen ontvangen. Talloze kinderen zien na scheiding hun vader nooit meer uit wrok voor de tegenwerkende ex. Je kunt als wrok door, door de tegenwerkende ex. Je kunt als vader weliswaar alimentatie betalen, maar alimentatie is geen kijkgeld helaas. Ik spreek uit ervaring. Ze is al vier jaar, zie al vier jaar mijn zoon niet meer. Omgangsregeling is een lachertje, want de ex mag ongestraft daar de vloer mee aanvegen in ons land. Groetjes van Kees. Uh, probeer de hele tijd al vergeefs te bellen, maar er wordt niet opgenomen. Wat hoor ik nou? Er wordt niet opgenomen. Er wordt er, er toch wordt er opgenomen? Ja, de telefoon werkt nog wel. Nou ja, maar we hebben nu de vraag, de vraag per mail. Dat ja. vind ik ook altijd hele schrijnende gevallen. Hè. Ik ben zelf vader, ik moet er niet, niet aan denken... om mijn dochter niet meer te mogen. Nee, dat begrijpig. zal dat, dat ook begrijpig. niet gebeuren. Nou ja, en het goede wat is ontwikkeld... En, uh, is uh, uh, wetgeving ten aanzien van de kinderen... en het ouderschapsplan... Um, het is nu zo dat als iemand uh, gaat scheiden... dan moet hij verplicht een ouderschapsplan maken. En wat houdt dat nou in? Je moet met elkaar afspraken maken... Um, waarin je zegt van, nou, hoe je de zorg gaat invullen. Met andere woorden, waar woont het kind? Op uh, wiens adres staat hij ingeschreven? Hoe verdelen we de zorg? Op welke dagen is die bij wie? Um, hoe gaan we met elkaar overleg hebben over de kinderen? Dus wanneer zien we elkaar om het daarover te hebben? En hoe gaan we het financieel doen? Hoofdregel is, als er zo'n plan niet is kan er ook niet worden gescheiden. Ja. Dus het verplicht partijen om daar concrete afspraken over te maken. Maar, maar ik hoor ook vaak dat, daar niet, dat mensen zich daar niet aan houden. Nee, maar de, dus de eerste stap is... die afspraken moeten er dus zijn. Vervolgens is het vers 2... als die afspraken zijn gemaakt... Um, wordt er kennelijk hè, soms niet die afspraken nagekomen. En dan is vervolgens de vraag... Ja, waarom worden die afspraken niet nagekomen? En um, dat kan te maken hebben met de partnerproblematiek. Hè, de strijd die tussen beide ouders nog steeds voortduurt... en die nooit is opgehouden. Um, uh, nou ja, op zo'n moment, op het moment dat de omgangsregeling niet wordt nagekomen... Nou, kun je uiteraard weer in een overleg treden, maar lukt dat niet. Dan kan je naar de rechter toe en nakoming uh, uh, aan de orde stellen. En um, nou, Ik denk dat het op dit moment inmiddels zo is dat rechters toch als uitgangspunt hebben dat omgang moet... en dat de omgangsregeling afgedwongen kan worden... en dat eigenlijk slechts in zeer uitzonderlijke situaties... dat niet aan de orde is. Wat kan dan de, de nou, situatie zijn dat die regeling niet hoeft te worden nageleefd? Nou, bijvoorbeeld als vader uh, drugs gebruikt in het bijzijn van het kind. Als hij uh, uh, uh, alcohol gebruikt. Uh, als, uh, bovenmatig. Uh, bo ja, ja, bo ja, bovenmatig alcohol. Gwaasje wij, ja, moet, we, toch we, wij we, moet wel kunnen, ja. <laughs> Um, dus moet eigenlijk, nou, in die die, die opzicht wel sprake zijn van bijzondere omstandigheden. En um, nou ja, en in zijn algemeenheid gezegd moet het niet zo zijn dat er uh, het belang van het kind uh, in het geding komt. Maar, maar dan moet er dus iets veranderd zijn na het afsluiten van die regeling. Ja, inderdaad. Want, want anders was die regeling. Anders er was nooit die regeling nooit nee. gekomen. En uh, vervolgens, uh, nou, zal dat. Uh, op zo'n zitting worden onderzocht. en zal worden gekeken hoeveel... eventueel wordt de Raad van de Kinderbescherming gevraagd... om een advies te geven. En waar het natuurlijk hem vaak in steekt... is in de communicatie tussen beide ouders. En daar zit het hem vaak in dat partijen niet meer met elkaar praten... Eh, omdat ze boos zijn op elkaar, omdat ze zijn gescheiden, et cetera. En dat de kans dan bestaat dat een kind klem tussen beide ouders komt te zitten... omdat hij dan het gevoel krijgt dat hij moet kiezen voor de een of voor de ander... Ja. En dat wordt als zeer schadelijk gezien. Maar even nog naar dit concrete geval. Ja. Die, deze meneer die kan al vier, mag al vier jaar zijn zoon niet meer zien. Mm -hmm. ziet hij al vier jaar niet meer. Wat kan hij doen? Wat moet hij dan nu doen? Ja, die moet proberen om in overleg te gaan. Lukt dat niet, moet hij naar de rechter toe en daar vragen van... luister, ik zie mijn zoon niet. Nou, de verwachting die hij dan moet hebben is niet dat uh, die zoon de volgende week... Er op de stoep staat en dat hij direct komt. Dan zal er toch even worden gekeken wat is er aan de hand is. Um, en uh, ook zoon zal uh, gehoord worden en zal zijn visie mogen geven. Um, en er zal gewerkt worden naar uh, uh, ofwel omgangsbegeleidingen... zodat er eindelijk onder begeleiding van een derde weer het contact wordt hersteld, langzaam. Bijvoorbeeld een uur per week of een uur in twee weken. Dat er langzaam dat contact wordt hersteld... zodat er een opbouw plaatsvindt naar herstel van het contact. Um, dus maar ja, u dat niet? Al, dat, dat heeft toch iedere vader al lang geprobeerd om naar de rechter te gaan. Dat halen, als zou het... u denken, maar dat is niet altijd oh. zo. Mensen nemen het ook heel vaak aan dat als een zegt van ja, het gebeurt niet... Ja, dan laat ik het er maar bij zitten. Maar dan is het dus vervolgens een eigen keuze... dat hij of zij het erbij laat zitten. Ja, maar ik heb ook oh, wel eens hoort... maar dat is nu misschien van een paar jaar geleden... dat een rechter inderdaad zei van... ja, u moet het toch maar zelf uitzoeken... en uh, stuurt ze weer terug. En ja, dan en dat is het al... En dat is echt voorbij. Dat is toch wel echt een beetje voorbij, ja. okay, Ik denk dat... Dat, dat, dat, toch, dat rechters toch tegenwoordig... wat uh, uh, ja. duidelijker kijken naar het belang van het kind. Maar, en het maar, als dat, kind, maar hè, dat kind is vier jaar niet bij zijn ja. vader geweest. Mm -hmm. Dus die heeft natuurlijk... de loyaliteit ligt natuurlijk bij de moeder... Want die heeft al vier jaar lang gezegd... van ja, die vader van jou een man. Ja, moet je echt niet naartoe. Nou, dat is dus de vraag of dat is gebeurd. Nee, maar hè? dat gebeurt. Dat, niet altijd natuurlijk, maar dat, dat, dat gebeurt. Kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Dat, dat weet ik ook wel dat dat gebeurt. En dan is dus de, de onderzoeksvraag die vaak dan aan de raad wordt gesteld... is van ja, hoe kan deze impasse worden doorbroken? En hoe kan er een ander beeld bij, bij het kind worden gecreëerd? En, en omgangsbegeleiding kan daarbij helpen. Uh, want um, nou ja, dan wordt er dus iemand... Spelenderwijs in contact gebracht met, uh, ja, met zijn vader. En um, nou ja, wordt dat contact langzaam hersteld. Nou ja, en wat ik ook vaak zie, is de volgende situatie. Namelijk, als het inderdaad zo is dat er een lange tijd geen contact is geweest, is de kans groot dat het kind um, de andere ouder gaat idealiseren. En gaat denken van nou, het is daar veel beter en het is daar veel ja, leuker. Dat omdat er voor. geen contact is geweest. En wat er dan vervolgens gebeurt, is eigenlijk een. Ja, en een tegenovergestelde richting, namelijk als kinderen dan 15, 16 zijn... dan staan ze op een zeker moment bij de andere ouder aan de, ja. de deur... en zeggen, kom nu vertaan bij jou wonen. Veel leuker. En want daar zal het veel leuker zijn. en um, ja, Dus het moment dat kinderen zelf gaan nadenken en uh, uh, uh, ja, onafhankelijker worden... Ja, is de kans groot dat juist... Uh, allemaal omdraait. Okay. En dat is ook een risico van degene die dus niet meewerkt aan omgang... dat dat gaat gebeuren. Dat gaat zich tegen je keuren. Dat, dat is dat zich een tegen boemerang. je gaat keuren als een boemerang. Ja. Goed. En dat, dat komt steeds meer voor. Mevrouw De Vries. Ja, goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Ja, we gaan een beetje afdwanen. Uh, het ging over alimentatie, maar nu gaat het over kinderen bij de rechter... of de ouders bij de rechter krijgen... Ik denk dat het allemaal zo'n verschrikkelijk moeilijk verhaal is. En zo individueel. Uh, het gaat voor mij over, het gaat over die alimentatie waar je recht op hebt. Ik hoor mezelf dubbel praten terwijl ik geen radio aan, heb aanstaan trouwens hoor. Ik heb geen idee. Kunnen wij, daar kunnen wij niets aan doen. spijt mij. Oh, oké. Okay. Nou, ik probeer een beetje zonder uh, te, te braken nee, te praten. Wij, wij kunnen het nog vrij goed volgen. Oh, oké. Okay. Maar goed, het, het feit dat je gewoon, stijf wordt, dat je met een rijke man getrouwd bent. Maar dat weet je niet dat je, als je heel vroeg getrouwd bent met een koude uitsluiting, dat zei ik al tegen de redactie ook, wat dat is, wil zeggen dat je ervoor tekenen dat je nergens recht op hebt als je eenmaal gaat scheiden. Maar dan heb je 16 jaar lang, 17 jaar lang heb je meegewerkt aan een, een groot bedrijf te werken. En dan ga je scheiden en dan blijkt dat je nergens recht op hebt. Maar dan is je partner nog zo aardig om toch alimentatie te betalen. Je hebt uh, kinderen gehad, je bent 46 jaar oud, je komt nergens meer aan de bak. Want je bent al heel lang uit het uh, arbeidsverleden. En opeens houdt je alimentatie op. En wat moet je dan? Dus het is zo moeilijk om... Uh, om gewoon te oordelen over wanneer heb je wel recht op fasealimentatie alimentatie of niet. Wanneer, wat wat hebt u toen gedaan? Ik ben gaan werken. Ik ben gaan werken en ik kan in mijn eigen kost voorzien. En bent u pas gaan werken nadat die alimentatie ophield of daarvoor al? Daarvoor al. Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat de mensen heel veel moeite mee hebben... dat ze gewoon ze hebben nergens recht op omdat ze een koude uitsluiting hebben. Geen pensioen, geen recht op alimentatie en dat de man wel heel rijk is geworden... en de vrouw nergens recht op heeft. Ik bedoel, daarvoor ziet de wet niet in. Nou, begrijp je een wat het ja, ik, begrijp, ik begrijp wat u bedoelt. Ik begrijp wat Op dit moment is het zo dat het recht op partneralimentatie... is niet uit te sluiten bij huwelijksvoorwaarden. Dus in huwelijksvoorwaarden kan niet worden overeengekomen... dat de alimentatieverplichting er niet is. Die is er. Als je trouwt, is die er. Mm -hmm. In het wetsvoorstel wat nu is gepresenteerd door de VVD... wordt bepleit dat juist een huwelijksvoorwaarde dat wel kan worden afgesproken. Nou, Wat we zien in de praktijk hè, bij huwelijksvoorwaarden... is dat meer een merendeel van de mensen ze tekent maar niet eens weet wat ze inhouden. Okay. En de vraag is dan vervolgens... ja, stel nu dat er dan dadelijk in de huwelijksvoorwaarden... staat er is geen partneralimentatieverplichting... tot wat voor situaties gaat dat leiden? Yeah. Dus op yeah. dit, dat dit daadwerkelijk een wet gaat worden... ik vraag het mijn hart op af. zou het niet een menselijke ontwikkeling vinden, denk ik. Maar, um, Want ja, dan staat iemand die dus inderdaad gaat scheiden... met lege handen op straat. Precies. Um, maar nu is het in ieder geval zo dat als iemand getrouwd is geweest... dat er een alimentatieverplichting bestaat. En je ziet dan ook inderdaad dat als er een koude uitsluiting is... en er is een groot vermogen en er is een, een, een onderneming opgebouwd... dat de alimentatiebedragen die worden vastgesteld of afgesproken ja, hoog zijn. Maar um, ja, dat is dan deels eigenlijk om... Uh, nou ja, te voorzien in alle kosten. Maar ook ja. om de ander. Ja, die alimentatie heeft uiteindelijk als doel. om te zorgen dat iemand weer op eigen benen komt. en een opleiding kan gaan volgen. Uh, en die opleiding kan afronden. en vervolgens. In, met behulp van die nieuwe opleiding. een, een vak kan gaan uitoefenen. Ja. Ja, en dat is het idee. Maar ja. ja, goed, dat is natuurlijk wel een, een, een manco... Van, van dat wetsvoorstel. van VVD, D66 en P van de A. Ja, ah ja. dat die mogelijkheid er gaat komen. Ja, dat kan tot zeer schrijnende situaties gaan leiden, Dat denk lijkt ik. me ook, want als diegene ja. tussen 47 en 50 is... ja, qua opleiding en qua werk... Wat, wat kan zij nog doen in Ja, de, nee, maar dat, leefen, de, want, uh, dat geluid proberen we dus ook heel duidelijk in de politiek te laten horen. Uh, ja. Als, als uh, beroepsvereniging van familierechtadvocaten is namelijk... ja, het is heel leuk om re regels te bedenken. Maar ja, dat hebben we natuurlijk gezien bij de huwelijksvoorwaarden. Mensen spreken af wat zij... Uh, uh, eigenlijk ja, gedicteerd krijgen door hun familie of door de yeah. dorpsnotaris... maar hebben geen idee van wat ze eigenlijk afspreken. Nee, en dat hoeft dat is... helemaal niet meer aan te sluiten bij de feitelijke situatie. Want ja, als mensen trouwen, zij hebben ze nog geen kinderen. Dus ja, waarom zou je alimentatie afspreken? Ja, laten we dat maar weglaten. En dan veranderen ja. het een en ander. En dan, uh, ja, dan zou dat tot een, uh, een hele scheve situatie kunnen leiden. Dus ja. die zorg voor nu, die, die deel ik wel, als ik heel eerlijk ben. Oké, okay. nou, dus ik ga het horen. Mevrouw de Vries, ik dank u wel. Ja, u graag. Ik ook graag daar. Dag. Goeiedag. Dag. Dag. Uh, een mailtje, beste mensen, wat ik mis, is de menselijke kant van het betalen van de alimentatie. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid. Dus de opleiding van de alimentatieontvanger, om weer aan de slag te komen op de arbeidsmarkt. Wat gebeurt er als een moeder qua opleiding, leeftijd, etcetera, wel zou kunnen werken, maar thuis de zorg heeft over één of zelfs meerdere gehandicapte kinderen. Worden deze kinderen dan in tehuizen geplaatst en de moeder verplicht om te gaan werken, beseft men wel wat de kosten daarvoor zijn voor de samenleving. De zorg voor kinderen in speciale instellingen kost namelijk klauwenvol geld. Zo'n moeder komt dus in de bijstand terecht. Want geloof me, er is geen werkgever die aan een moeder in zo'n familiaire situatie met een of meerdere zieke gehandicapte kinderen een vaste baan aanbiedt. Hier spreek ik dus uit eigen ervaring. Maar gaat het even vanuit dat mensen die gaan scheiden... gezond van lijf en leden zijn... en zelf geen lichamelijke beperkingen hebben... wat het vinden van een baan moeilijk maakt... voor degene die afhankelijk is van alimentatie. Al met al zou het toekennen van alimentatie... maatwerk moeten zijn... en niet weer alleen maar omgaan om werk, werk en nog eens werk. Sommige situaties lenen zich daar niet voor. Of worden gehandicapte mensen, ouders of kinderen... maar gedwongen om hun leven te laten beëindigen met vriendelijke goed Ida. Nou, dat ja. laatste ongetwijfeld niet. Maar maatwerk, daar heb jij zelf van gezegd, dat is belangrijk. Ja. En hoe zit het met, met, met ouders van gehandicapte kinderen? Nou ja, nu is het maatwerk, dus dat betekent dat als er wordt gekeken... naar de verdiencapaciteit en uh, het, het te verwerven inkomen... dat natuurlijk wordt gekeken naar van, ja, hoe is die zorg voor de kinderen. Wat vergt dat van iemand die die zorg voor, met name voor zijn rekening neemt. Dus daar wordt rekening mee gehouden. Dat is zeker nu het geval... Um, en um, nou ja, de vraag is of dat in de toekomst dus ook zo is... als deze plannen die er liggen, uh, de werkelijkheid worden. En of er dan ruimte, voldoende ruimte is voor, voor dat maatwerk... want het lijkt erop dat het heel erg rigide is. Er wordt wel gesproken over een zogenaamde hardheidsclausule, dus een uitzonderingssituatie... dat in zeer uitzonderlijke gevallen het een en ander anders kan. Maar ja, of de, het geval wat nu wordt aangehaald... of daar voldoende uh, ruimte voor is, ja, dat is natuurlijk de vraag. Dat zal dan uit de, de uitspraken van de, van, de, van de rechters moeten blijken... Um, maar dat is wel een zorg. is het nu eigenlijk uh, zo dat uh, alimentatie langer kan duren dan 12 jaar... als ja. er gehandicapte kinderen bij zijn? Ja, kijk, bij er gaat. wordt gekeken naar die, die termijn van 12 jaar. Dan eindigt het beginsel in, in beginsel. Alleen je kan dus drie maanden voor het eindigen van die 12-jaarstermijn... kan je aan een rechter voorleggen het verzoek om die termijn te verlengen... wegens zeer bijzondere omstandigheden. Dat gebeurt? Dat gebeurt. U moet ervan uitgaan dat... Eigenlijk in alle gevallen dat wordt afgewezen, tenzij het echt heel bijzonder is... en het in de gegeven omstandigheden niet van die persoon kan worden gevergd... dat hij een inkomen heeft, bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid... die dus al tijdens het huwelijk was. Nou, er zijn allerlei factoren die erbij een rol spelen, dus arbeidsongeschiktheid eh, van de persoon zelf... de pogingen die hij of zij wel heeft ondernomen in de afgelopen jaren om een inkomen te verdienen... de leeftijd en tijden van de scheiding, de aanwezigheid van kinderen op het moment van echtscheiding... Er zijn allerlei factoren die daarbij een rol spelen. Dus, het, dus die mogelijkheden die zijn er nu ook om die 12 jaar te verlengen. Maar goed, dat je het krijgt is niet zo... Uh, niet, die kans is niet ligt, zo groot, niet alleen een dan. zeer uitzonderlijke gevallen dus. Roy, goeienacht. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Um, waar ik me toch altijd over verbaas, is over dat uh, alimentatie... dat het vaak afhankelijk is van het inkomen wat mensen verdient. Waarom verbaas uh, je dat? Nou dat ik dat niet altijd eerlijk vind. Dat is natuurlijk een beetje de trend in Nederland: dat er altijd naar draagkracht wordt gekeken. Terwijl ik denk van ja, kijk, oh, uh, ik zou het kind bij de moeder, bij de ex zeg maar. En ik denk van, waarom zou de man als hij een hoger inkomen heeft, meer moeten betalen? Alleen omdat hij meer draagkracht heeft. Op zich vind ik niet eerlijk. Ik, ik stel de ik denk, vraag gelijk even aan Oh, wat wil je toevoegen? Sorry. Nou, ik denk, ik denk, ik denk dat van het, het kind kost een bepaald bedrag per maand. Omdat ik moet wat volgens dat het kind kost 300 euro. Daar zijn natuurlijk gewoon berekeningen voor, dat ze gewoon worden uitgerekend. Dan denk ik, van, dan, doe dan gewoon 150 euro voor, voor allebei. Ja, maar dat is niet de partneralimentatie, dat is kinderalimentatie. Ja, dat is kinderalimentatie. Ja. Maar kinderalimentatie is ook vaak ook uh, inkomensafhankelijk. Nou, ja. uh, gaan we gaan even naar de advocaat. Ja. Nee, bij kinderalimentatie is dus het systeem uh, als volgt. Er wordt ook gekeken naar wat kost kind per maand. En vervolgens wordt er dus gekeken naar wat kan ieder van beide ouders bijdragen. Dus dat is niet 50-50. Maar dat wordt dus gekeken inderdaad naar verhouding van wat, wat je kwijt kan. Dus naar draagkracht. Ja. En um, nou ja, de, de vraag is eigenlijk van, ja, waarom wordt dat nou niet verdeeld? En waarom zit er geen forfaitair bedrag aan? Um, nou ja, omdat er wordt gezegd... Van, ja, een kind mag meeprofiteren van de welstand die uh, uh, beide ouders hebben. Dus als het vader het beter heeft dan moeder... dan mag hij daarvan meeprofiteren. Dat speelt een rol. Um, wel is het zo dat ook op dit punt wetgeving en ontwikkeling... is dat er inderdaad wordt nagedacht over bedragen voor beide ouders. Dus dat is wel Dan iets is. Het wel, wat er, uh, wat in ontwikkeling een vaststaand bedrag. Is. Dan is het vaststaand bedrag, ja. Dus dat is nu het plan wat binnenkort waarschijnlijk gepresenteerd zal worden. Ja. Maar dat uh, komt er nog aan. Roy, ik wil het hier graag bij laten, want we hebben niet veel tijd meer... en nog wel een beller. Ja, is prima. Dank je wel. Wel. wel. voor het bellen. Jo. Doeg. Gerrit, Dag. goeienacht. Goeienacht. Ja, zeg het maar. Nou, ik heb het net aan uw uh, collega aan de telefoon gezegd. Ja. Ik heb al 38 jaar mijn twee zoons niet gezien. Terwijl ik, want uh, toen het programma begon, heb ik even de papieren opgezocht. Van uh, de, hoe heet dat? Uh, nou, de, de rechtbank, rechtbank in Haarlem. En die had toegewezen dat om de 14 dagen zou ik ze een weekend naar me toe kunnen halen. Maar dat is niet gebeurd? Nooit. Nee. Want op het moment dat ik voor de deur stond om ze op te halen... dan waren ze niet thuis. Ja. En toen heb ik uh, de Raad van de Kinderbescherming uh, ingeschakeld. En die zeiden van... Uh, ja, daar zijn wij niet voor, maar wij hebben een advies voor u. De pro Juventute. Nou, dat zei me niks. Maar ik kreeg het adres en een telefoonnummer. Dat heb ik gebeld. En uh, daar kreeg ik eerst een... Uh, een rekening of ik eerst maar even 1400 gulden wilde betalen. en dan gingen hun het onderzoeken. En toen heb ik na zes weken een brief gekregen van Pro Juventude. Uh, de kinderen willen het zelf niet. Nou, als je acht en elf bent, dan is het voor mij onbegrijpelijk. Ja, het is, het is voor u waarschijnlijk. Nou, Pro Juventude is een oplichterzootje. Voor u is het ongetwijfeld veel te laat. Maar de wet is wat dat betreft nu, nu, ja, nu is veranderd. Nu veranderd. Ja. Ja. Maar ik kan me heel erg voorstellen dat het verschrikkelijk is. Maar wat ik toch ook vaak zie en hoor... is ongeacht hoe oud de kinderen zijn... is het nog een keer proberen... en nog een keer uh, uh, kijken of er contact mogelijk is. Al schrijft u maar een brief, hè, als u de adressen ja, weet dan of mailadressen heeft. een heel klein voorbeeld. Het is niet in de vorm van een brief. Maar ik had via... via had ik... Uh, het telefoonnummer gekregen van mijn jongste zoon. En ik denk, nou, die bel ik op een zaterdagmiddag. Laat, mm. ik denk, dan is hij ook vrij van zijn werk. Krijgt zijn vrouwtje aan de telefoon. Ik zeg, ja, ik zeg, is Kees thuis? Ja, maar die spreek ik. Ik zei, nou, met zijn vader. bom de telefoon erop. Nou, dan vraag ik me af, wat voor zootje die vrouw uit vandaan komt. Ja. En hoe mijn kinderen zijn opgevoed. Ja. Want de oudste wordt in oktober 49. En de jongste is in uh, februari 46 geworden. Gerrit, uh, ik, ja. ik, ik, ik... Het, is het enige super, advies ja. wat ik kan geven is blijf het proberen. En ik denk dat een brief toch het beste is om te kijken... Ja. Van, uh, uh, kan er contact komen en probeer ook, uh, probeert u ook na te denken over uw eigen gevoelens. Want er zit nog een heleboel... Ja, maar ik, ik, ik moet het hier helaas bij laten. Uh, nee, ja, meneer meneer, meneer, meneer, meneer, ik moet het erbij ik, ik er laten, want de tijd zit erop. Dus uh, ja, ik blijf... Ja, dat weet ik, dat is typisch glaasdrupsteen. Ja, Dankjewel. nou ja, het is uh, 1 uur 58 4, <lacht> dat, Het nieuws komt eraan, krek het nog op mijn brood. Uh, meneer Rob van Koolwijk, hartstikke bedankt voor je komst. Het was, uh, het was goed, er is geen plaatje gedraaid, er is veel gebeld. Het was goed dat je er was. Dank. Ik wil even kijken of ik dit nog kan voorlezen tot, tot een positieve afsluiting. Laat de kinderen niet de dupe worden van het falen van twee volwassenen die niet meer verder kunnen. De schuldvraag is niet belangrijk. Kinderen staan hier buiten. Er zouden gouden regels opgesteld moeten worden over hoe niet of wel om te gaan met kinderen tijdens een, sche een scheiding. Uh, ja, dat moet ik ook hierbij laten. De mail gaat nog door, maar ik moet nog even vertellen dat Helco Span. Morgen praat met uh, de twee winnaars van de Nacht van de Theologie... die overigens uh, mede door de NCV wordt georganiseerd. Dat is dus morgen in Kaasaluna. Deze Kaasaluna werd gemaakt door uh, Jelme van der Schaaf, redactie en regie... en uh, Ronald Blanker, techniek, presentatie Klaas Drupstein... die altijd gesprekken afkomt. Uh, uh, hoe noem je dat ook weer? Beëindigd oh. aan het eind van zo'n uitzending. Uh, zometeen, de Fara met De Nacht klinkt anders. Gepresenteerd door Roel Koeners. En wat mij betreft tot volgende week, woensdagdag. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Ja. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.